Vrede zij u van God en den Vader en de Heere Jezus Christus door de gemeenschap des heilige Geestes. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van Psalm 22 en daarvan het 12 12e en het 14 14e vers. Hij die God vreest hij allen prijs den Here. 22, 12 en 14. Het gedeelte van Gods woord wat we u wensten voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in Lucas 23, de versen 26 tot en met 43. Lucas 23, toch vooraf de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader.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 De gemeenschap der heiligen, vergeving de zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 23 van de versen 26 tot en met 43. En als ze hem wegleiden namen ze ene Simon van Sirene komende van de nakker. En leidde hem het kruis af, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagden. En Jezus zegt dat haar kerende zeide, Gij dacht dus van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in de welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de bijken die niet gebaat hebben en de basten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen dat de bergen valt op ons en dat de hevelen bedekt ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorp geschieden? En er werden ook twee anderen zijn de kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen ze kwamen op de plaats, genaamd Hoogschedelplaats, kruisigden ze hem al daar. En de kwaaddoeners, de ene te rechter en de andere ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijne klederen, wierpen ze het lat. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste van hen beschimpte hem, zeggende, Anderen heeft hij verlast, dat hij nu zichzelf verlassen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene gods. En ook de kruisknechten tot komende bespotten hem en brachten hem edek. En zeide, indien gij de koning de Joden zijt, zo verlos jezelf. En. en er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning de Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, laste de hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordde de bestrafte hem, zeggende, Vrees gij ook, God, niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij trachten rechtvaardiglijk, wat wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner,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 Om nog een echt gebed nog te geven. Als dat we dat ook van die moordenaar. Uit die woord mochten horen. heere gedenk mij. Al af wie in uw koninkrijk komt. heere dat was een echte nood. Door u geboren. O, door die zaligmakende werk van genade. En de oefening van uw heilige geest. Heren, zougen ieder van ons gedenken, Want wij zijn ook op weg en reizen naar die onzaggelijke eeuwigheid. En wij zijn ook zonder... En mocht het en kon het eens wezen. Dat we nog eens als die man een schuldig zondaar worden mogen Want wij ontvangen. O de waar, de rechte straf bewegen onze zonden. Heren mogen die zaken van uw genade nog eens ingeleefd worden. Dat gij het nog eens geven mocht. O heren dat zou toch tot uwen eer wezen. En alles dat is geschapen. Om uw naam te bedoelen. En te verheerlijken. En heren door onze diepe bondsbreek in adem. Dan in het eerste hebben wij geen besefte meer van. En in de tweede hebben we geen liste meer in. Maar heren zo was het ook met die moordenaar. O die heeft zijn leven uitgeleefd. In eigen doel en wil. O geen enige gedachte van God van Christus. Van het heilige geest. En geen ene nood van zaligheid. En het heeft die begaagd. Om aan de laatste van zijn leven. Nog te bekeren. Ach Heere zou je nog uw lieve geest nog eens uitstorten. En nog zonder nog eens bekeren. Heere getijgen van zonde. Gerechtigheid en oordeel. O dat het woord nog eens krachtig gemaakt mogen worden. Door de krachtige werk van het heilige geest. Dat we mogen horen als dat we nooit gehoord hebben. Here, zou het nog willen doen? O, oh, er is geen recht van onze kant. Maar Here, hij kan het doen om ijwe wil. En om de verheerlijking van ijwe naam. Zou ge nog geven, Here, in spreken en in lijst. Dat we nog eens waarlijk in. En oog mogen krijgen. al gegeven worden op die leidende borg. O die leidt om de zonde. Hij onder het recht. En uit het liefde. En afgij in de hart van een diepgevallen gevallen zondaar werkt. Dan komt die ziel iets. Daarvan te weten wat het is te lijden. Onder de zonde. O die komt er ook iets van te weten. Om wat het is om te lijden. Onder het recht. Want dan moet hij er eeuwig bij te staan. En eeuwig vervloekt worden. Heren want uw recht. Dat king geen ander. Dan rechtigheid. ...en oordeel... ...maar ook dat er we nog gegeven mocht worden... ...om een oog gegeven worden... ...in de voldoening van dien één middelaar... ...Jezus Christus... ...die leidt tot de voldoening... ...tot de verheerlijking van... uw goddelijke deugd... ...en daarin... ...is verzoening... ...in de toepassing... Van die gerechtigheid. O, in uw dood is de leven van de dood. Here, mocht gij het nog eens schenken die vrijgunst, de duivel nog beschamen hier. En mocht het die behagen om een goede eer nog te hebben in uw bedigheid hier. Ach, mogen de kinderen, de jeugd nog gedenken hier. Wat zou het een wonder wezen als die, die heilige dingen van genade nog eens zegenen mocht? In de harten van de kinderen van de jongens en van de meisjes. Ach, gedenk ook de volwassenen hier. O, mocht je nog van één hart naar een ander nog eens doortrekken hier. En handelt niet met ons naar onze zonde. Maar zie ons aan in die gezegende middelaar Jezus Christus. Want buiten hem is geen leven. Maar in hem is een eeuwigende leven. O, mocht het nog eens wezen, hier, O, dat het nog eens de aangename tijd Gods mogen worden. O, dat er nog eens ziel. O, die zo in der eigen het niet meer zien kan. Dat het ooit mogelijk wee is dat zo'n zondaar ooit met God verzoend kan worden. Heere, zou je het dan heven dat het ervaard mocht worden? O dat eeuwige wond, dat de grootste der zondaar nog eens zaldig mocht worden. O dat is ook in die woord verklaard wat we gehoord geven. Want hij heeft aan die moordenaar gezegd. O deze dag zoudt ge met mij. In mijn koninkrijk wezen. O de woorden van eeuwigende leven. En van eeuwigende liefde. En van eeuwigende waarde. O Heere, zou dat nog eens waar maken. Aan een arme ongeluk. Ziel die. O, die zo ver als den einde van de aarde wandelt. Heere, zou ze nog eens bijbrengen door uw genade. Uwe ik nog gedenken, Heer. O, mocht geven dat het nog eens in de ziel nog eens leven mocht. Het kan al zo gesloten, zo doog. En dat het soms is dat de Hanse zonde... Open komt in der eigen hart. Ach, Heere, dat ze de hand over de mond zou doen, dat het niet ijs zou komen. we dan nog over jong en oud doen om Bekeer ons, Heere, dan zullen we bekeerd wezen. Ach, zegt het nog aan onze ziel hier. O, ik ben niet heil. Want bij de dat er is geen geen plaats om te rusten, zonder dat de het van uw mond mocht gehooren. Heren, gedenk aan die trouw verbond, aan Abraham die knecht gezworen. Gedenk aan die ganse kerk, over het en brede der aarde. Zou uw knechten en al de Amstragers gedenken, studenten, zendelingen. En heeft nog meer arbeiders in uw wijnhart. En heren mochten nog gebedden voor geven. Maar boven alles dat gij die grote voorbidder in de hemel. Dat gij het voor ons nog eens op mocht nemen, hier. O, dan zou er zeker een antwoord wezen. Want op uw gebed. O, heren, daar zal al door wonderen plaatsnemen. O, mag ons ont ontdekken tot alles dat van de mens is hier. En bewaar ons van bedrog en van leeg, Want het is van onze diepe val, dat is wat de mens is. Gedenk denkt zieken en zwakken, het weet de noden van iedereen, de krijzen die u aan in iedereen gegeven heeft. O, dat ze nog gezegend en geheiligd mogen wezen. Gedenk die kleine kinderen, kleine baby's in het ziekenhuis. Mocht gij ze nog, en nog alles wel maken. En zegenen voor tijd en eeuwigheid. denk land en volk, heren. O, die oordelen, die zijn er gans Maar heren, er is geen opmerking. O, oh, er is geen bijge meer Daaronder. onder, maar zougen nog over ons en onze zaad nog doen ontfermen. Heer, open uw woord voor ons, maar wat zullen wij als een allendig mens te toch van moeten zeggen, zonder dat Gij het leiding van uw geest en het opening van uw woord zal schenken. Ook in. De taal van ons in Oude Vaderland, heere, zou de nog de woorden heeft. Help ons dan in spreken, maar ook in luisteren, want we hebben allemaal dezelfde nood. En allemaal het verzondigd. Hoe kan het dan, ach heer, o oh, uit die vrije gunst alleen. Doet het dan om iets naams wil, om Christus willen. In de verzoening van al onze zonden. Amen. Laat ons zingen verder van psalm 22 en daarvan het zesde en het zevende vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Psalm 22 en daarvan het zesde en het zevende vers. Thank you. De gemeente, wij mogen u een naam vragen voor onze tekst, dat we vinden kan in het voorgelezen hoofdstuk Lucas 23 en daarvan het versen 39 tot door 43, en we lezen het 42e en het 43e vers. En hij zeide tot Jezus, Here, gedenk mijner.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 Onze thema, dat is de tweede kruiswoord van Christus. En dat willen wij zien met de helpen des Heren in twee gedachten. In het eerste plaats, dat het gaat over het lijden van Christus. En in de tweede plaats, de bekering van de moordenaar. De tweede kruiswoord van Christus. En in de eerste plaats het lijden van Christus. En in de tweede plaats het bekering van de moordenaar. Gemeente, wij worden geroepen in onze gedachten om samen te komen aan Gogota. Gogota. Dat is een onvergetelijke plaats in het leven van Gods kerk. En mocht de Heer het geven dat we er echt door de heilige geest geleid mogen worden. Want anders gemeente wij weten volgens Gods woord. Daar waren veel samengekomen. Daar in Golgotha. Daar waren de kruisknechten zoals Gods woord het zegt. Daar waren ook onder discipelen. Daar waren ook die twee moordenaren. Daar waren veel. Gods woord die zegt ons, dat hebben we gehoord. Dat vele van de dochters van Jeruzalem. Die kwamen er ook om te zien wat er zou plaatsnemen. En gemeente, wat is de verschil op die manier toch groot geweest aan de mensen die daar samen geweest rondom de kruis van Christus aan Hooghouta. En dan zien wij op Hooghouta drie gemeenten. En in de midden, daar is Jezus Christus op het krijshout van Gogota. En aan de rechter en linkerhand, daar zijn ook mensen. En die worden genoemd in Gods woord moordenaars. En als alle wij gedenken gemeenten, daar zijn nou slechte mensen geweest. Die zijn slechtige mensen. En dat is wel waar gemeent. Moordenaars. In het Engels staat het feitelijk de woord een dief. Wat die mensen allemaal gedaan heeft. Dat staat niet in Gods woord feitelijk geschreven. Maar het is duidelijk verklaard gemeente. Dat ze waren zonder. En zonder. Die eenmaal. Geschapen waren naar de beeld Gods Die waren ook de nakommelingen van adem en Eve. Die geschapen werden als de pronkjeweel van Gods schepping. En dat met wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. En af wij nou zien hier aan ieder kant van Christus deze moordenaars. Dan moeten we toch zeggen, wat is toch van de mens terechtgekomen? En gemeente, wat zullen we het verkeerd toch zien? Af en wij zal zien dat die moordenaren anders zijn dan ik en u. Want zou de één bewaard wezen van deze zonden en een ander zonde maar. Het komt erop gemeend als we gezegd heeft ze waren zonder. En dat zijn wij allemaal. En die plaats, dat hebben we allemaal verdiend gemeend. Dat we ook eindelijk in de ontzaglijk en verbiddelijke dood in zal gaan. Om daar de oordeel te ontvangen over onze zonden. Onder onze erfzonden. En onze dadelijke gemeent. Maar wat een eeuwig wond. Daar mogen wij iets daaraan schouwen. Al is het met het uitwendige oog. Wat zou het een voorrecht wezen gemeente. Of we door genade. En een oog mogen gegeven worden. Om hem in het midden van die moordenaren te aanschouwen. En dan niet alleen in het midden van die moordenaren. Maar in het midden van ons gemeente. Want wij zijn niets anders. O, oh, wat zou het wezen. Als een zondaar hem te mogen aanschouwen. O, oh, en wie is die in het midden van die moordenaren hangt? Daar hangt gemeente. Daar hangt in het de midden ervan. Ook een mens. Een mens en dat wordt genoemd Jezus Christus. En die mens is het rechtvaardige mens. En die mens is ook het waarachtige God gemeente. O gemeente, staat dan eens stil. En ziet en mocht de Heer het geven dat we het zien mochten. En wat zien wij dan? O gemeente, dan zien wij het liefde Gods. Dan zien wij het rechtvaardigheid Gods gemeente. Dan zien wij de liefde Gods. In dat God zijn lieve Zoon heeft gegeven. Als dat ene ransom voor de zonde. Als die enig middelaar. Gemeente, aanbijten die middelaar maar is geen leven, maar een eeuwige dood. Dan zou het aan ons iedereen toegezegd moeten worden, daar staat voor ons te wachten, de onzaggelijke, de eeuwige vervloeking Gods gemeente. Dat is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is, dat is de boodschap van Gods gemeente, de bezoldering van de zonde, dat is de eeuwigende dood. De drievoudigende dood, dat in de eeuwige dood zal ingaan, gemeente. En gemeente, dat is wel waar. O mocht de Heer het even, dat dat waarheid is waarheid mocht worden. Door de werk van de Heilige Geest, bij het eerst of bij het vernieuwing. In onze leven gemeente. Maar in onze eerste gedachte. Dan zien wij dat Gods woord. Dat gaat over de leidende borg. En daar gaat het over in deze tekst. Over het tweede kruiswoord. Het eerste kruiswoord. Dat was die gezegende woorden. Vader vergeef eens omdat ze niet weten wat ze doen. Een mens door de val, hij weet niet feitelijk wat hij doet. Want het, dat zegt niet dat een mens niet verantwoordelijk is voor wat hij doet. Maar een mens die weet niet wat hij doet. Daar zou, zou een mens kunnen begrijpen gemeente. Een mens die begrijpt niet wat hij doet. O, oh, wat een zegende woorden van de leidende borg. Vader, vergeef ze. Voor ze weten niet wat dat ze doen. En daar gaat het over, gemeente, in de tweede kruiswoord. En dat is, dat de Heere zegt, voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Door de zonde gemeend, dan is paradijs verloren. Wij waren eenmaal in paradijs, in onze, in onze vader Adam. Maar door de zonde zijn wij van paradijs uitgedreven gemeend. Uitgedreven, erf. Vaardelijk uitgedreven. uitgedreven om de zonde, En dan is paradijs gesloten gemeente. Is dat wel eens waar voor je geworden? Is dat waarheid is je wel. Door Gods woord en heest. Aan je ziel dadelijk toegepast. Paradijs verloren. En dat kan van het mensenkant nooit meer open gaan, gemeente. Dat is af. O, oh, dat is voor eeuwig af van het kant van de mens. Maar daarom heeft God zijn lieve Zoon gegeven, om dat weggeweer. open te maken. En dat niet bij te de verheerlijking van Gods recht gemeente. Daarom zien wij. Dat Christus, hij lijdt. Ja, zelf om de zonde. Want hij is de zonde. Hij heeft de zonde van zijn kerk aan zichzelf genomen. En hij lijdt om de zonde van zijn kerk. Maar hij lijdt onder de recht van God. Waar gerechtigheid, recht en gerechtigheid. Dat dat mocht gedaan worden tot de voldoening, tot de deugde Gods gemeente. En dan zien wij hem leiden in zijn diepe vernedering. Hoe diep heeft Christus gebogen gemeente. Om die, om die verkoor kerk zalig te maken. O wil je dan het even zien, gemeente, en daar kan ik je geen ogen voor geven, maar enkel uitwendige gedachten bijhouden. Ziet dan een hoogota, ziet de zoon Gods gemeente in het menselijke natuur en ziet hij hangt tussen de hemel en tussen de aarde gemeente. Dan, dan stroomt het bloed van zijn heilige handen en van zijn heilige zijt O, hoe is het dan mogelijk, mijn God? Mijn, mijn volk, hoe is het mogelijk dat God er weg heeft uitgedacht? Dat het, dat het, verloor, dat het verloren zaad van adem ooit volgens het recht nog behoudt kan worden. O ziet dan de weg. In dat diepe leiding en diep vernedering van het gezegende zonen gods. O gemeente. Dan hoeft het niet als de dochteren van Jeruzalem om medelijden te hebben met deze borggemeente. Dat is niet. De prediking van Gods woord dat we vanmidden De medelijding van de mens zullen aanroepen om hem te zien uit medelijden. Nee, maar om te zien het liefde Gods en het liefde van Christus in de weg van de zaligmaking van de kerk. Want Christus die gaat moedwillig en krachtwillig en vrijwillig in de doodgemeente. Daar hoeft geen uitwendige medelijden. Want Christus heeft zelf gezegd. Ween niet voor mij. Maar ween voor u en voor uw kinderen. En mocht die woord nog eens waar worden. Dat we voor onze eigen. En voor onze kinderen nog echt mogen weenen gemeente. O gemeente. Volk des hier? O ziet hem dan. Ziet hem dan. O, in zijn diepe vernedering. Zelf tussen twee moordenaars. Hangt hij tussen de hemel en de aarde. En waarom? Waarom, gemeent? O, waarom? O, dat is in de eerste plaats uit het liefde voor zijn goddelijke vader. We hebben het vanochtend over het vijfde gebod gemeenten. En hier wordt het vijfde gebod in de vol, volmaakste weg verklaard. In de goddelijke, in de goddelijke gehoorzaamheid van de zonen gods. Ik kom, o vader, uw wil te doen. O volk van God, wat een beschamende woord. In de weg van de gehoorzaamheid van het heilige wet is hier. Maar hier, hier is die woord in de volkomende weg verklaard. Ziet dan het lamme gemeente. En als die daar op het vloeghout van Hohothaar is, dan bidt die Vader vergeef ze. Voor ze weten niet wat ze doen. De liefde gods en de liefde voor zijn kerkgemeente. Christus die leidt hier. Uit liefde voor zijn vader. En uit liefde voor zijn kerk. Heb je ooit zo'n liefde gehoord gemeente. Wel laat ons dat in de tweede gedachte. Zien in de vruchten van dat goddelijke liefde. De verheerlijkende liefde. En dan zegt ons de tekst. En een de kwaaddoeners. Die gehangen waren. Lasterde hem. Zeggende. Indien hij de Christus zijt. Verlos u zelf en ons. In de evangelie van Matthäus en Marcus. Dan schrijft het. Dat allebei van die moordenaars. Die hebben Christus gelasterd. In Lucas dan spreekt het enkel over de een. Maar wij mogen Gerist geloven gemeente dat ze het allebei gedaan heeft. Want dat doen wij allemaal gemeente. Bij de zaligmakende genade. En dat in de mate van de zonde wel anders wezen, maar we doen het allemaal dezelfde. Wij zijn een last voor God gemeente. Wij zijn een gelast voor de gezalig, voor de gezegende zaligmaker. En gelukkig gemeente, af wel last voor ons eigen door mocht worden. O, oh, wat zou dat een wonder wees. Af wel last voor ons eigen worden mocht. Want dat mogen wij van Gods woord horen, gemeente. Ook in deze tekst. Maar die andere, die antwoordende, bestraft hem, zeggende, vrees. Hij, o oh God, niet. Daar komt het gemeente. Die is een last voor zijn eigen geworden. Ken je dat gemeente? Dat je een last voor je eigen bent. Want deze die zegt, vrees gij, o oh God, niet? Dat zegt wat. Vrees gij, o oh God, niet? En daar staat het verder. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Gemeente, wat is Gods woord eigenade en dierbaar. In het weg van onderwijs. In het weg van troost. Maar ook in de weg van ontdekking. Want hier is onbegrijpelijke woorden feitelijk. Want deze ene moordenaar. En dan moeten we het zien gemeente. Dat aan de einde van zijn leven. Zelf op de kruis goud daar op Hoogota. Is hij als een vijand aan die kruis genageld. Hij was niet anders dan de ander, En wij zijn allemaal hetzelfde. Buiten de echte wedergeboorte dan zijn wij vijanden van God en vijanden van onze naasten en een vijand van onze eigen gemeente. En daarom komt hij het duidelijk te verklaren. Maar de andere antwoordende bestraft hem, zeggende, weet hij ook God niet, dat hij in hetzelfde oordeel zijt." Wat heeft die man toch gezegd. He? Wat legt er toch onderwijs. Daar komt hier de vruchten van de wedergeboorte openbaar. Want als God in een mens komt te werken gemeente. En dat zou nooit veranderen. Denk er maar nooit. Dan gaat dat ziel. Dat gaat levend worden. En daar gaat tegen de zonde spreken. Dat is één oog van het eerste kenmerken van genade. In het, in het eerste leven, in dat eerste liefde, krijgen ze zoveel liefde voor een onbekende Godgeniet. Maar toch komt het openbaar in de leven, feest hij ook niet God. En daar komt hij te openbaren. Ook dat hij zegt hier. Daar gij in hetzelfde oordeel zijn. Daar zijn genade Want die man. Die moordenaar. Die heeft iets in mogen zien. De verschil tussen hem en zijn vriend. Zo om het te zeggen. En Christus die midden ze allebei hangt op het krijshout van Golgotha. Hij zegt. Daar gij in het, hetzelfde oordeel zijt. En toch zegt hij eerst. Maar de ander antwoordde. En bestrafte hem zeggende. En dat gaat om dit. En een der kwaaddoeners. Die gehand waren, lasterde hem, lasterde Christus. En je zou wel zeggen, wat een, wat een licht heeft deze man in die korte ogenblik gekregen over die tweede persoon. Want als de Heere mens zijn ogen door de wedergeboorte komt, de ogen openen in het algemeen gemeente. Wat is Christus verborgen voor die ziel. En wat kan dat lang wezen in een mensenleven. Voordat een mens een openbaring van Christus mocht hebben. En die mocht deze moordenaar. Die mocht al verklaren. Dat hij was zomaar te zeggen woest. Omdat die andere moordenaar, moordenaar die last de Christus, die de Christus en hij zegt, daar hij in hetzelfde oordeel zijn. En waarom, waarom was hij nou zo woest over die man, over die andere man gemeente? Want daar komt hij zelf te zeggen gemeente, we hoeven er niks bij te voeren en wij toch rechtvaardig. En wij toch rechtvaardelijk. Wat is, wat is Gods woord toch duidelijk gemeen. In de zaken dat nodig zijn voor een ieder een mijn God. En dan wij weten dat in deze hoogsticht, Dan is dat in een korte tijd plaatsgenomen. Maar dat was ook nodig. Want deze man die ging sterven. Maar wat zijn de zaken toch duidelijk voor ons en onze kinderen in gods woord verklaard wat nodig is. En daar komt hij en daar kunnen wij bewijzen gemeente dat deze schuldig zondaar, die heeft een liefde voor de leidende borg. Die heeft een liefde voor de leidende borg. En daarom hij verklaart zelf en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf. Dat hebt hij niet weggedaan. Maar God mag zijn volk eerlijk gemeen. Want wij ontvangen straf. Ik heb gedacht gemeente af het over Christus, over die gezegende middelaar dat hij leidt om de zonde. Hij leidt onder het goddelijke recht. En hij leidt onder het liefde. Uit het liefde. Maar als God zijn genade komt te verheerlijken. Aan een gevallende gemeente, Dan komt die schepsel ook iets. En dan is dat dan in een kleine weg aangaande Christus vanzelf. Maar dan komt die zonder ook iets te lijden. Om de zonde. Hij komt ook te lijden onder de recht. En hij komt ook te lijden uit het liefde. Moet maar, maar proberen af hoe we dat zien keer verder in deze tekst. Gemeente. Niet aan de weg van Christus. Maar in de weg dat de Heer handelt met de ziel. Dan komt hij te lijden Om de zonde. Het is een kenmerk van genade gemeente. En een kenmerk dat absoluut nodig is. En een kenmerk dat we ons eigen maar vragen mogen. mogen. Ken we er wat van? Hebben we wel geleid om onze zonde gemeente. Christus leidt om de zonde van zijn kerk. Maar God volk. In wie God zijn genade verheer Komt te lijden. Om onze zonde, En daar staat het hier. Want wij. Ontvangen. De straf. Dat lijden gemeente. Dat is eerlijk. Dat is eerlijk gemeente. Om wij ontvangen de straf. Gemeente. Dat ingeleefd wordt, daar gaat de mens met een overgebogen hoofd over de aarde. Want wij ontvangen straf, ja. Daar staat het hier, want wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij gedaan hebben. Ken je dat in je Wege gemeente wat het is om zo te lijden. Eigen schuld. Is dat dan nog het ergste gemeente? In de echte oefening van dat leven is dat nog het ergste? Nee, mijn mijnheer, mijn hoor De diepste van de berouw van de zonde. Daar gaat niet om dat ik het straf moet dragen. Maar de diepste berouw van de zonde. Daar gaat om het, dat ik tegen God gezondig vind. Dat, dat mijn zondegemeente. Dat is tegen. Dat is tegen een heilig. Een goeddoende. O gemeente, af en ziel wordt gegeven de waarachtelijke berouw over de zonde. Dan gaat het diepste berouw dat ik tegen die goeddoelend God gezondigd. En in de tweede plaats dat hij lijden moet onder de zonde. O gemeente, daar, wordt, daar krijgt die zonde dat aan, aan te varen. Kunnen we dat bewijzen op Gods woord gemeente? Dan staat het er duidelijk in Gods woord. Want hij beamend in die weg de straf dat aan hem gelegd is. En wij toch rechtvaardig. Rechtvaardig. God doet ons geen onrecht om de, om de zonde te bestraffen. Met het onzaggelijke dood. Het eeuwige dood. Het vervloekte dood. Wij rechtvaardigen. Want wij ontvangen straf. Waardig hetgeen. o oh, wat komt die daar? De gerechtigheid en rechtvaardigheid van God te verklaarden. Wij oh, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Ziet hij doet geen onrecht op God. De is straf niet meer dan de zonde verdiend heeft. Maar ook niet minder wou die zeggen. Maar waardig het geen, geen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. O dan mag die die gezegen. Die rein, die schoon. Die liefde, die dieren waar zoon gods aanschouwen in zijn reinigheid, in zijn schoonheid, in zijn, in zijn ambtelijke heid. Als profeet, priester en koning, dan mocht hij hem aanschouwen. Als voor het natuurlijke oog, dan was Christus enkel maar een mens. Maar hij mag hem aanschouwen daar in die mens. Als die gezegende zonen gods. En als die gegevende middelaar. En als, als dat ene losser. O dat ene middelaar tussen god en de mens. Wat een voorrecht gemeente. O zouden nog zo ongelukkig en nog gelukkiger hier wezen van mij. O met een hemel hoge schuld. En dat je een oog mogen krijgen, gegeven wordt om hem te aanschouwen. En dat we hem door het geloof door genade mogen aanschouwen. al die leidende borg gemeente. Dan komt er voort een gebed uit die ziel. Uit de diepste van ellende. Dan zou ik naar hem schreeuwen. En hij zei tot Jezus. Dat gebed. Dat is de zondeus Dat wordt geboren uit de diepte van de ziel van de dood ongelukkige En dan zegt hij: En gij zijt tot Jezus hier hier. En in dat woord hier gemeente. dat verklaart hij zijn onwaardigheid. En dan verklaart hij dat leg feitelijk in Gods woord gemeente. Daar legt hij de vrijheid op de Heer. Dat de Heer is vrij in al zijn weggewerk. Maar dan zien wij dat echte werk van genade. En hij zeide tot Jezus. Jezus zalig maken. Maar dan zegt hij erbij. Heer. Als hij daar gezegd heeft, en hij zeide tot Jezus, gedenk mij, dat zou ook mijn hoorde een dierbaar gebed geweest. Maar daar staat nog meer in, en hij zeide tot Jezus, hier, hier, het hoeft niet. Er is een ogenblik gemeente in de rechter rechtvaardig gemaakt. Dat God en mens geen kwaad meer doen. En dat hij het met God eens wordt gemeen In de eeuwigende vervloeking. Hier en hier bedoeld gemeen. Hij zijt vrij, maar hij zijt wel machtig om Zo'n monster, zo'n goddeloze zalig te maken. Af, gij wilt, hier hij kan mij rein maken. Dat is in de bedoeling daarvan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mij, gedenk mij. O gemeente, wat een woord we tot een einde gebracht van al onze werk het verbroken werk van we zo ver gebracht mogen worden dat we daar als een verdoemelijke zonde aan de voeten van de zegende middelaar deze gebed mogen doen deze gebed nog eens uit mogen schreeuwen uit de diepte van ellendigheid en hij zeide tot Jezus, Here, gedenk mij. Als hij in uw koning krijgt, daar heeft hij een twijfel van. Dat Christus, hij mocht daar in die ogenblik hem aanschouwen als die gezegende profeetgemeente. En dan zou je zeggen, dat komt duidelijk openbaar in de woorden zelf van de moordenaar. Wat een, wat een wijsheid heeft hij ontvangen in die korte tijd. Wat heeft hij de stikken en de daden Christus toch niet duidelijk verklaard niet. Maar daar heeft hij hem gezien als die gezegende hoge priester O in wie de volzooning zo ontzag Groot is. Hoe groot gemeen, is dat verzoening in het hoge priesterwerk van Christus. Dat God, we hebben vanochtend gezegd gemeen. Dat God eeuwig in hem verheerlijkt is. Dat God eeuwig in hem vrede gevonden is. Dat God eeuwig in hem verblijft. O gemeente, daar mag deze moordenaar in, in dat hoge priesterlijk werk, werk van Christus iets mee inzien. En daar mag hij ook in de koning, koningschap van Christus verklaren. Als hij in uw koninkrijk zal gekomen zijn. Wat is het toch niet wonderlijk gemeente. Maar laat ons zingen van Psalm 103. En daarvan het zeven en het negende vers. Heen vader sloeg me groter mededogen. Op het teder ooit zijn ontfermde ogen. Of 103, zeven en negen. Thank <laughs> you. Gemeente, wij lezen in Gods woord in dat gebed. Heren, gedenk mij. En dat bedoelt gemeente. O, gedenk mij. Arm, het ellende. Onwaardig, helwaardige zonde. En wat een eeuwige wonder gemeente. Ja voor Wat is dan het een wonder gemeen. En luistert het het antwoord dat zo'n zonde ontvangen mocht. Van die leidende borg. En Jezus zeide tot hem. O volk van God is dat niet u begeert. O, dat de hier tot I zal spreken. Dat, dat het goren mocht uit zijn eigen mond. Er zijn twee die motten van weten gemeen. Er zijn twee die het weten mogen. Hij die het spreekt en hij die het hoort. En deze moordenaar. Hoorde dit woord. Hij was op het einde. Van het leven. Om het. Echt te zeggen gemeente. Hij was met. ene been in de hel. In de hel. Want God. In wie de Godwerk. Gemeente. Die heren die leidt, Langs de rand. Van de hel. Om de weg. Naar de hemel te openen. Christus die is in zijn leiding. De, de, hij heeft geleid in de weg van de diepste pijnen van de helgen. Maar ook zou Gods volk er iets van moeten ervaren. En dan dat eeuwigende wond. Luister het gemeen. En wie tot wie spreekt Jezus? Wel dat is diezelfde. O die zo heeft beleid. En die de ander gewaarschuwd heeft, vreest gij ook niet God, God niet. Daar hij in het, hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig, rechtvaardig. Waar wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, heren, gedenk mijne, o mijn armen. Ik arme, ellendige, schuldige, verdienende. Als Hij in die koninkrijk zou gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem. Voorwaar zeg ik u. Geden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daar zegt er niets meer bij gemeente. En dit begrijp ik in die begrijp. Die man die gaf geen woorden meer. Die man is door Gods Gods voorzienigheid en naar Gods eeuwigende gunst. Het mocht op het ogenblik in de hemel vertellen. Hij hoeft het niet meer op de aarde vertellen. Maar hij was gezegd. En gemeente dat houdt wat ook in de waarheid. Daar is onder de waarheid ook iets te verklaren. Gemeente om het maar kort te maken. Daar heeft Christus in zijn triomferende werk. Tot een verheerlijking naar de liefde van zijn vader gemeente. Dat stond eerst instantie in het leven en de lijden van Christus. Maar er stond er ook meer. Wat heeft Satan gewoest geworden gemeente. Wanneer dat Christus door zijn krachtdadelijke werk. Die zonder die moordenaar van de klauwen van Satan verlost heeft. En eeuwig in het korte ogenblik. Verlost tot in het eeuwige paradijs. Wat is er een, aan Satan gepredikt worden? In dat, in dat weg van de zaligheid van die moordenaar. Daar heeft Christus de kop van de duivel vertrapt gemeen. Wat in Genesis 3 en de 15e vers verklaard wordt. Daar heeft Satan. Van het vloeghoud van Hogar het, het boodschap gekregen dat in mij is alle kracht in de hemel en op aarde gemiet. Maar ook een andere boodschap. En wat is die tweede boodschap? Dan? Een troostvolle wo woord voor de kerk. Wat een troostvolle woord voor de kerk op. O gemeente, wat is dan die troostvolle woord? Dat is dat de grootste der zon daar zaligke wordt. Wat predikt dat ons? Dat predikt gemeente in, de, in dat leidende, in dat voldoenende, in de godverheerlijkende leiding van Christus. Daar is zaligheid... Voor de oudste, de grootste zondaar op aarde. Dat is er ook in gesproken gemeente. Wat een boodschap voor zonder gemeente. Daar is de boodschap van het vrije genade. En de boodschap van de verzoening. Voor de grootste en snoodste der zondaar. O gemeente. Je zei, het is niet dat je te groot gezondig hebt. Al moet het tot schande en schuld worden in onze leven. Maar weet je wat de oorzaak van een mens een ellende is? Niet dat hij te erg is. Maar dat hij te goed is. Hij is te goed gemeente. Want hij wil door de benen niet wouwen in de schuld aan de voet van, van het vloekhoud verhogen. Een mens. En ook naar de ontvangende genade gemeent. Een mens die wil zalig worden met de behoud van zijn eigen staan gemeent. Maar gauwelijk zalig is het volk die door genade vallen mocht gemeent. En wij rechtvaardelijk. O geluk is dat volk met het hemelhoge schuld. Het hem mocht en u rechtvaardig. O gemeente, dan komen mensen daar te leggen. Dat hij geen stap verder in zijn leven kan. Geen stap meer. Want dan als die gezegende schaap hadden. Dan zou die verloren. O die, die gewonde lammetjes. Dan zou die ze opnemen. Die verloren. Want hij is gekomen gemeente. Om het verloren te behouden. En dat is toch verklaard in deze gedeelte van Gods zegende woord. Daar is een toot molaats, Rein gemaakt in die dierenbare bloed van Christus. En dat kan nog gemeente. O dat staat in Gods woord. En dan mocht gepredikt worden. Ook in het leidensweken gemeente. Van de lijdende woord. Maar ook het rijke zaligheid. Uit de vruchten van die voldoening van Christus. Voor de grootste der zonden. O zit er vanmiddag Zo'n zo mens. Die deze modenaar, modenaar begrijpen komt, Die liefde. In de vele geboorte gegeven heeft. O hij had berouw Dat zijn vriend die gezegende middelaar gelasterd heeft. En hij had berouw Dat hij zelf hem belasterd heeft. En dat is hij genade gemeente. En wij doen het door de val allemaal. Wij, wij, wij laster. Wij zijn een laster voor God gemeent. Wij laster de Heer in onze in onze leven. En als God ons door genade levend gaat maken. Dan wordt dat een last dat God gelast O gemeente mocht je erover denken. En mocht je ermee aan je knieën hangen. In je stal, in je, in je kamer gemeten. O mocht de Heer dat liefde, dat leven, dat licht nog in je hart doen leven Door tweede geboorte. Want dan wordt het anders. Dan wordt een mens geen vrome, geen vrome mens. Maar dan wordt hij een ongelukkige mens. En dan gaat hij. En God is vrij in de, in de mate gemeen hoort. Maar dan gaat hij iets van deze man doen. Ervaren in zijn leven. En dan mag hij. En dan heeft hij gezegd. Deze worden en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen Waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Weet je wat hij zegt? Dan wordt het feitelijk. En daar is in de praktijk van het ervaring van het leven. En ogenblik in het leven van dat volk. Dat ze willen feitelijk niet. Dat Christus bestraft wordt. Omgomme zonde. Nee, mijn hoorde van, dat is liefde. O, oh, ik weet wel, ze worden eens gemaakt met God. In de weg van de zaligheid die door God gegeven is. Maar daar is een tijd dat ze zou niet willen hebben dat Christus lijden mocht om mijn zonde. Dan is er een ogenblik dat ze zeggen heer. En dat is het wortel van het liefde. Straf me dan. Straf me dan. Want deze man die verklaart ook. En hij zei de Waard, waardig het geen wij gedaan hebben. Daarom worden wij gestaan. Dat is echt verder. Dat hebben we verdiend. Daar heeft hij geen klaar gekregen. Maar. Dat is nou de. De wonder van genade. Die komt de straf aan te, aan te varen. En toch komt hij te vragen. Oh is er nog een weg. Om behouden te worden. Want ik ken die God me niet kwijt. Dus het gaat niet meer over de straf van de zonde. Maar dat eeuwig hem te moeten missen. Want het liefde in dat weg dat haalt. eeuwig naar God gemiet. De verloren zoon daar heb je dezelfde verklaring. Want die vraagt: oh, ik heb mijn zoonschap verzondigd. Maar mag ik nog een, een heierling nog wezen? Een dienstgericht nog? Zou ik toch die meester wel, gemeentheid het gunnen van het liefde, zegt de kerk wel eens, meester. Dat is voor de eigen ervaring nog geen grond hebben om het te zeggen. Maar dan zouden ze hem toch eens mogen aanschouwen. Dan zouden ze toch eens wel in die dienstknechtelijke werk. Is een woord uit zijn zegende mond, te, lippen nog eens horen. O gemeente. En daar komt hij, zeg. En hij zeide tot Jezus hier. Niet het. Ja, gemeente, dat is nog wat anders. Dan mag die het daar leggen. En laten. Dat de Heer het doet met hem als hij wil. En dan zegt hij: Jezus, hef, zegt hij. En hij zeide tot Jezus hier: Gedenk mij, als gij niet Koningrijk zal gekomen zijn. En Jezus zei tot hem. Voorwaar. Waarom zegt de hier nou voorwaar? Voorwaar zeg ik u. Voorwaar zeg ik u. Omdat te groot was. Te groot gemeente. O, zij er nog onder ons gemeente. Die die tijd in je leven kent, dat het te groot is. Te groot. Nee. Dat is in de begeerte en toch in de zaak te groot. Om het in de koninkrijk, het is hier. Maar de Heer zegt, och, mijn kind. Voorwaarts zegt u. Heden. zult gij met mij. In het paradijs. Wat een troostvolle woord. O voor een, voor een zoon Die de hel verdiend heeft gebied. Ach, volk des hier Mocht het nog in deze lijdensweken wezen. Dat ge zo gezegend mocht. om met de nood. Met de schuld. Met het ongeloof. met het hoogmoed, met het vuilschap. Dat zo uit onze hart beurt. Om een plek te mogen ontvangen aan de voeten van die, die gezegende, leidende borg. Met het woord gedenk mij, gedenk mij. O, hij zeide tot Jezus hier. Gedenk mij. O, dat oprechte, dat oprechte gevraag gemeente, dat zou nooit beschaamd worden. Want hij hoort de boeteling wanneer dat is schreeuwd. En dan zal het ervaard worden wat gezegd wordt gemeente in Psalm 32 welzaligheid. Wiens zonden zijn verheer. Die van de straf voor eeuwig is ontgeven. Wiens wanbedrijf waardoor gij was bevlekt. Voor het heilig oog des hier is bedekt. Welzalig is de mens. Wien het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet was schuldig keren. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed. Heens noodbedrag. Maar blank op voet, O gemeente. dan zou de hemel voor die man niet te lang zijn. Om dat eeuwigende wonder van vrije genade. Om God erin te mogen verheerlijken. O Gods volk die moeten leren in dit leven. Dan zijn ze nog steilig en dieper van. Dan zouden ze mogen ervaren. Het begeerte die is met me. Maar om het voor te brengen dat, dat ken ik niet. Maar o gemeente, eenmaal, eenmaal zal ze meezingen. In die koninkrijk van Christus. O gemeente, volk de hier. mocht die, mocht de heer, geen rust je laten hebben. Zonder dat je het ijs zijn eigen mond mocht worden. Want hij is nog hetzelfde. Heden gisteren. En in de toekomst. Bekomende in onze midden. Dan wordt die naam toch verklaard. Dan wordt onze naam verklaard. Want hier wordt verklaard ook. Van een bekomende ziel Vergis je eigen niet. Als je leven in de oefening van deze moordenaar niet verklaard is. Dan staan we nog. Met het andere moordenaar, dood op weg gereisd naar de eeuwigheid. En dat is ontzaglijk. Mijn onbekeerde medereisers. O, oh, dan kan het wezen dat we straks mogen sterven. En dan. En dan, gebied. Hij zijt nog in de hedige de genade, de aangename tijd, de zaligheid. De Heere die maakt nog bemoeienissen meer. De Heere die verklaart nog aan je dat er geen zonde te groot, te jong of te oud is. Maar de Heere verklaart net zowel erbij, zonder de bloedstorting is geen verzoening, vergeet het niet. Haast die en spoedige jongen aan, O onderzoek de schut. Want het heeft God behaagd om te beloven... dat hij zou werken naar woord en geest. Volg des Heer. Hoe gaat het nou met dat weldaad in je leven? O, word je daarmee arm? Met die goddelijke weldaad. Met die eeuwige wond. Laat me maar niet, niet zo erover spreken, gemeente... Dat de genade in zijn zwak is. Nee, dat zou, dat zou te klein doen op het zegende God en Vader en Jezus Christus en de werk van de Heilige Geest. Maar ik vraag je, wat, wat, hoe ervaart je dat? nou in je leven volk voor God? Word je ermee de mens of word je ermee aard? En word je ermee meer afhankelijk. En dan, als dat nou waar is, en dat is de ware weg, weet je wat die ziel gaat vragen? Oh, net hetzelfde gebedje nog. En hij zeide tot Jezus, gedenk gedenkte mijne. Amen. Heere, zegen u me woont. En te Maar we brengen het niet verder. Dat is zonde ongehoorzaamheid. Oh, we brengen het niet verder. Dan weglopers. Heren, dat gij het niet zat wordt. Dat wordt steeds meer een groter woont. Maar hij kan nooit zat worden. Omdat het lek vast. Niet in de voelens van de mens. Maar in de voldoening van die gezegende middelaar. Die heeft gebeden. Vader vergeef ze. Voor ze weten niet wat ze doen. O door die gezegende woord. Voorwaar zeg ik u. Heden zou ge met mij in paradijs zijn. En wat er verder op de kruis worden uitgedrukt wordt. En eindelijk dat het volbracht is. Heren, zou ge nog uw woord zegen. Tot ere van uw naam. Tot onderwijs en ontdekking. En tot verblijding van uw volk, En tot bekering der zonderen. Breng ons nog vanavond nog samen. Verzoen onze zond. Om Jezus willen. Amen. Laat ons eindigen met het zingen van het zesde vers van Psalm 42. Ik zou tot God mijn steenrot spreken. Waarom hier vergeet gij mij? 42 het zesde vers. Thank <music> you. de zere gaat er geen vrede. De heren zegenen u aan, u. De heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De heren verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.